Met de gekroonde karanton. Een vervallig van Jal Kuipers Na zijn gelijknamige boek Geregisseerd door Jan C. Hubert Elfde deel Wat is er met Inge Hartpleum, Uitgeslapen. Dag, dag, senieur. Eh? He, ik, ik uh, kent u mij? Het, het is zo vreemd. <laughs> ik, ik, ik weet niet, ik, ik ken u niet. Nee, nee, nee. Ik, ik heb een vreemde droom gehad. Ja. <laughs> Wel, ik zie dat je een stuk wakkerder bent dan vanmorgen. <laughs> ik ben Svensen. Svensson? Boer Svensson, ja. Je bent in mijn huis. Bij Oxlösoend. zoond? In, in Zweden? Ja. Ik begrijp het niet. Ik, ik, ik heb gedroomd. Ja, je droomde zeker dat je overboord sloeg dat het stormde en onweerde, is niet? Ja? Ja? Ja, dat, dat is zo. Maar hoe weet u dat? <laughs> nou, <laughs> het was geen droom. Je bent overboord geslagen. Maar je hebt geluk gehad. Ja, we hebben je aan het strand gevonden. Ja, je was daar komen aandrijven op een stuk van een mast... Wacht eens. Nou, herinner ik het me weer. Ja? Ik ben op de mast geklommen. Ja? Ja? Hoe is het nou met je? Ja, ik, ik, ik voel me best. Ik heb erg vast geslapen. Ik, ik ben u erg dankbaar dat u me nou, hebt gered. Nou, nou, nou, gered. Dat is een groot woord. Ik denk dat je gered bent doordat je tegen een stootje komt, niet? Doordat je sterk bent. En ook doordat Inge zulke goede ogen heeft. Inge? Wie is dat? Inge. Dat is mijn pleegdochter. Ja, toen we bij je kwamen, toen dacht ik dat je dood was. Oh, oh, oh. Maar zoals je ziet, ik, ik heb me vergist. Ja. Ja, ik... Ik ben er goed afgekomen, seigneur. Ja. Maar maar aan boord zullen ze denken dat ik verdronken ben. Ja, dat denken ze vast. En dat kan wel lang duren voordat ze weten komen dat ik nog springlevend ben. Ah, natuurlijk zullen ze over je in de zorg zitten. Maar daar moet je hier nou niet druk over maken. Ja, maar, ja, maar seigneur. Ja, ja. Je moet me geen seigneur noemen, jongen. Zeg jij maar Vincent. Ik ben een eenvoudige boer. Wel, hoe gaat het met onze zeeman? Ik hoorde jullie zo druk praten. Best, vrouw best. Ik, ik dank u wel voor alles. En, en Inge ook bedankt. Nou, hoor je dat, man? Wat zegt hij dat netjes? Een keurige zeeman. Ja, ja, ja. Ik, ik ben geen zeeman. Ik spreek veel zeelui in de haven van Amsterdam. Daar woon ik. En Mijn leermeester is Cornelijn, huh? een, een beroemd schilder. Die heeft de hele wereld doorgezworven. En hij heeft me verteld over Zweden en, en de Indië... En... Oh, dat is fijn. Ik hou van verhalen en avonturen. Verhalen van verre landen en van, van meer min. Hey, zei je Cornelijn? Zei je meer Oh, nou, weet ik het. Ik heb... Nee. Nee, nee, ik wou zeggen... Ik weet best wat jij wou zeggen, jongen. Dat jij rammelt van de honger. We zullen eerst eens maken dat je wat in je maag krijgt... ...naar al dat zoute water. Die zeemeermin. Dat ben jij, Inge. Nou weet ik het weer. Ik droomde dat ik onder water was... ...en, en toen wou die zeemeermin met alle geweld dat ik uit een schelp dronk. <lacht> Dank je nou. lekker, zei ik, Er is hier al water genoeg en het is nog zout ook... Drink het zelf maar op. <laughs> zeg, als je nog eens een zeemeermin tegenkomt in je leven... dan mag je wel aardiger tegen haar zijn, hè? <laughs> ik heb wel ik heb eens vertellen laten dat ze niet zo makkelijk zijn. <laughs> en die waar jij mee te doen had, hoe? O, dat is een hele kwaad. Maar oh, oh. vader Schensen, als je nog meer lelijke dingen van mij zegt, ga ik aan je baard doen. Als ik een meer ben, ben jij vader Neptune. En? En onze zeeman heeft die schelp dan toch maar leeg gedronken. Als een brave jongen. Nou ja, zodra ik merkte dat er iets in zat dat warm was, vond ik het wel uitig. Maar, maar toen was ze opeens verdwenen. En ik kon er niet terugroepen onder water. Je bent zo vast in slaap gevallen... dat we de boerderij hadden kunnen afbreken zonder dat je het gemerkt had. Jullie zijn aan elkaar gewaagd, dat merk ik wel. Maar hoe staat het met onze gast? Zou je wat lusten, jongen? Graag, vrouw Svensson. Maar dan ga ik er eerst uit, voor ik weer in slaap val. Oh, zo, zo mag ik het hoor. Wel, je moet het zelf weten. Je kleren zijn gedroogd en we hebben ze weer toonbaar gemaakt... Ik zou ze halen. Je zult alleen opeens goed moeten ronddubbelen. Want je hebt er één in zee achtergelaten. Maar als je braaf bent, kun je hier misschien wel een paar lenen. <laughs> oh, en wat zou ik dan moeten doen om braaf te zijn? Vertellen. Ik hou van avonturen. Oh, dat zou je tegenvallen. Dit was mijn eerste zeereis. Dat is mijn eerste avontuur. Oh. Dat is jammer voor je, dan zou je dit met die ene schoen moeten doen. Schrijf toch uit, Inge. Hij zou nog gaan denken dat jij een fix bent die iedereen oh. dwarszit. zit. Ja, ja. dat toch, begon ik al een beetje te denken. Dus het is niet zo. Dat moet je nog maar afwachten, zeeman op één schoen. Maar ik zal me nou van mijn goede kant laten zien. Ik zal je kleren halen. Je bent verschrikkelijk slordig geweest op zo'n mooi pak... De mossel zaten in je zak en als dat zee weer in je knoops gaat. Ja, ja, nou, nou, nou, hoe is het vooruit? De jongen ligt te snakken naar een stevig man en jullie vrouwen praten maar. Ja, als hij weer in Holland komt, dan, dan zal hij ze daar nog moeten vertellen dat de Zweden de mager van hun gasten met woorden zullen oh, Ik ga al, ik ga al, vadertjes, Svensen. Als je zo streng doet, word ik bang. Ja, ja, jij bent bang. Ik zou wel eens willen weten wat er moet gebeuren om jou bang te maken. Dank je voor het compliment. En nog ga je zeker weer zeggen dat ik eigenlijk een jongen had moeten zijn. Jullie, ja, jij ja, ja, ja, ja, neemt me de woorden naar de mond. Zeg Inge, heb ik dat vaker gezegd? Ja. Wat dat nou is. Je zegt het uit elke dag, Zwensen. Net of je het een geweldig wonder vindt dat een meisje niet bang is uitgevallen. Ja. En wat Inge betreft is het helemaal geen wonder. Want zij is van een familie die... Uh, ja, ja. Yes, yes. Uh, no, nou ja, het is in elk geval geen wonder. Uh, ja, ja, goed, ik, ik overdrijf het wel eens. Ja. Ga, uh, uh, gaan jullie dan nou maar gewoon aan de slag. Ik begin ook honger te krijgen. <middels> Het is nou echt plezier je zo gezond en wel bij ons aan tafel te zien zitten. Dank ja, je. Nou, dan moest je maar ons eerst wat van de reis vertellen, hè. Inge brandt van nieuwsgierigheid. Als Inge alleen nieuwsgierig is, dan vertelt onze Zeeman zijn verhaal straks aan Inge alleen. Zullen we dat afspreken? Als je het niet liever geheim houdt. Oh, nee. Nee, ik wil best vertellen. Jullie zijn allemaal zo aardig voor me. Dat ik het gevoel heb of ik hier al jaren over huis kom. Dat is toch vreemd? Ik geloof dat het met ons precies zo is. En we hebben elkaar toch gisteren pas voor het eerst gezien? <lacht> nou, nou, moeder Svensson. Hij heeft ons vanmiddag voor het eerst gezien. Vanmorgen had hij nog steeds ruzie met meer min en minder. Inge, als jij zo doorgaat, zal hij nog een hekel krijgen aan alle Zweedse meisjes. Je laat die jongen helemaal niet aan het woord komen? Nou, nou vooruit dan, Bart. Ik zal je niet meer in de reden vallen. Dat is jammer. <lacht> uh, dat is fijn, nou. bedoel ik. <lacht> Uh, wel, ik heb al gezegd dat dit mijn eerste reis was. Ik ben helemaal geen zeeman. Mijn vader is koopman in Amsterdam. Hij handelt in olie, en verf. Hij heeft een zeepsiederij. Oh, wat zul jij altijd schoon zijn? Inge. Vader wilde graag dat ik in de zaak zou komen. Maar daar heb ik nooit veel zin in gehad. Kijk, ik wil schilder worden. Zoals meester van Rijn en een andere beroemde meesters. Vader voelde er niks voor. En ik moest bij hem op het En ah, Je gaat ons toch niet vertellen dat je van huis bent weggelopen... om in Zweden te gaan schilderen? Ja, maar laat dat, Bart nou toch vertellen, dingen. Oh, laat laten maar eens venten. Nee, van huis weggelopen ben ik niet. Vader was al een tijdje van plan... mij een Poos naar Zweden te sturen voor de zaak. Maar dat zou toch niet zo gauw zijn gebeurd... als meester Cornelijn niet gekomen was. Meester Cornelijn, de, de schilder? Ja? Hij is schilder. Hij is aan het hof in Stockholm geweest. Uh, uh. Uh, ken je? Uh, nee. ja. Nee, wel nee. Hoezo ik? Nou, uh, hij is schilder. En een bekende. Uh, nou ja, ik heb wel eens ja. van hem gehoord, maar ik, ik, ik ken hem niet. Wat, wat is er met hem? Wel, hij is een tijd geleden in Amsterdam komen wonen. Hij heeft daar kennis gemaakt met mijn vader en die vond toen ineens dat, dat meester Cornelijn een heel geschikte leermeester voor me was. Ik zou met hem naar Stockholm kunnen gaan. Uh, hij heeft daar veel vrienden. Ik kon daar dan schilderen van hem leren en ook werken voor de zaak. Ja, ja, ja, ja. Die vader van jou, die heeft dat heel verstandig bekeken. Hè? Ik vind dat helemaal niet zo verstandig. Je kunt niet twee dingen tegelijk goed doen. Je bent of een goed schilder of een goed koopman. Nou, zo denk ik er eigenlijk ook over. Maar ik was al lang blij dat ik een kans kreeg. Toch had ik niet gedacht dat ik al zo gauw in Zweden zou zitten. Waarom niet? Dat was toch de bedoeling van je vader? Ja, ja, ja dat wel, maar, maar het zou niet zo gauw gebeuren. Volgend jaar misschien. We zijn al veel eerder gegaan dan het plan was, omdat meester Cornelijn plotseling naar Zweden moest. Hmm. Ik dacht. Hmm. Ik dacht dat schilders... ...nooit zoveel haast had. Inge, laat iemand toch rustig uitpraten. Een schilder kan net zo goed als ieder ander dingen te doen hebben waar haast bij is. Uh, ja. Natuurlijk, moedertje Svensen, maar... Ik... Och, hij had hier uh, belangrijke zaken nou, te dingen doen. Dingen waar en... wij niks mee te maken hebben. En Bart misschien ook niet. Wij praten over Bart en, en niet over andere mensen. Nou, maar ik kan jullie wel zeggen dat die meester Conalijn geweldig geleerd is en dat hij veel goede dingen voor Zweden heeft gedaan. Ja, ja, ja, zinlijk, ja. ja zinlijk. In ieder geval, hij moest plotseling naar Stockholm... en toen zijn mijn vriend Maarten ter Borgen en ik met hem meegegaan. Op de Eenhoorn van Schipper Boonzaaier. Dus, eh, uh, hij was ook nog een vriend van je aan boord. Ja. Ja, hij zal het nou wel niet leuk hebben. Mm -hmm. ik, ik hoop maar dat ik ze allemaal gauw zie in Stockholm. Hoe ver is dat hier vandaan, Svensen? Stockholm? Nou, dat is niet zo verschrikkelijk ver. Maar je kan hier geen schip krijgen, nee? Oh. Nee, je zult over land moeten gaan. Dat zal drie of vier dagreizen zijn als je te voet gaat. Nee of vier. Ja, daar zal wel niet veel anders op zitten. Ik, ik, ik wil zo gauw mogelijk vertrekken. Wel ja, nou hebben we hier in gast gasten, dan is er weer 1, 2, 3 verdwenen. Heb je het hier niet naar je zin, grote kunstschilder? Je mocht eerst onze portretten wel eens tekenen. We mogen Bart niet tegenhouden als hij haast heeft. Maar ik vind wel dat hij eerst wat op zijn verhaal moet komen. Ja, nou. je kan in geen geval voor morgen vertrekken, jongen. Het is nu de moeite niet meer waard. Nee. En ik zal je eerst de weg haar fijn moeten uitleggen. Niet? Anders zou je zo verdwaald zijn in de bossen. Ze moeten zo gauw mogelijk weten dat hij nog leeft... ...voor ze in Stockholm een brief meegeven aan een ander schip... ...met een bericht over het ongeluk. Want dan zouden zijn ouders ook nog een tijd in ongerustheid zitten. Ik zal brood bakken voor morgen. Dan kun je vers mee krijgen, jongen. Ach, vrouw Stevenson, u hoeft niet zoveel moeite te doen. Ik heb u toch al zoveel drukte bezorgd. Niks geen drukte. Ik ga dadelijk aan de gang. Ah ja, de, de tocht is niet gevaarlijk, maar het is toch altijd wel goed als je een wapen bij je hebt. Hè? Je kunt een pistool van mij meekrijgen, niet? We zullen het straks eens goed schoonmaken, want dat is in jaren niet gebruikt. zeg, je moet ook een paar goede lazen hebben. Ik, ik weet niet hoe ik jullie allemaal moet bedanken. Ah, wat, jongen. We zijn op de wereld om elkaar te helpen, niet? Maar Inge, weet je wat jij nou eens moest doen? Nee. Onze gastenboerderij is laten zien. Als Bart er zin in heeft. Natuurlijk heb ik er zin in. Nou, vooruit dan. Het is nou nog licht. <laughs> Mooi is het hier, Inge. Dit is het eerste wat ik van Zweden zie. Het moet een prachtig land zijn. Dat is het. Je zult nog eens wat zien als je verder komt. Ik hoop, Bart, dat je een goede reis zult hebben... en dat je zo gauw mogelijk in Stockholm bent. Dank je. Ik vind het wel een avontuurlijke tocht. Dus je ziet er niet tegenop? Nee. Nee, dat niet. Maar... Wat ja, wil je zeggen? Ach, het, het is misschien gek om het te zeggen. Ik ken jullie nauwelijks en toch lijkt het wel of ik goede bekenden achterlaat. Jullie zijn allemaal zo aardig voor me. Ja. Weet je, ik zou hier best nog eens terug willen komen. Nou, dat kun je toch doen. Ach, je zult er wel geen tijd voor hebben. Als je eenmaal in Stockholm bent. Waarom niet? Och... Er zal wel veel voor je te doen zijn daar. En dan ben je ook sleuzond zo vergeten. Ik zal het niet vergeten. Dat weet ik zeker. Al was het alleen maar... Nou? Weet je, ik dacht zo... Jij bent geen... Nee, ik ben geen boerdochter. Heb je het gemerkt? Dat was niet zo moeilijk, zou ik zeggen. Toen je zei dat je wel eens van meester Cornelijn had gehoord... wist ik het zeker... Waarom is Mr. alleen zo plotseling uit Amsterdam vertrokken, Bart? Ik, ik, ik zou het je best willen vertellen, Inge. Maar weet je... Ik geloof dat ik het weet, Bart. Natuurlijk weet ik niet precies waarom hij opeens naar Zweden moest. Maar wel denk ik... dat jij... dat jij daar niet over mag praten. Ja, dat is zo. Dan moet je zwijgen. En ik... Ja? Kan ook een geheim bewaren. <laughs> Dit was het elfde deel van het huis met de gekroonde karrenton... door Jelte Kuipers, geschreven naar zijn gelijknamige boek. Dick van Zand was Bart Pleimakker... Wam Heskes, Boer Swensen, Nora Boerman, Vrouw Swensen, En Corrie van der Linde, Inge. De regie had Jan C. Hubert.